Dit van der Linde met het NOS-journaal. In het betaald voetbal zijn sinds oktober 2021 tientallen gevallen van matchfixing aan het licht gekomen. 27 spelers hebben gegokt op wedstrijden waarin ze zelf speelden of op hun eigen competitie. Dat is strafbaar, en in een aantal gevallen doet de politie onderzoek.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 D66-leider Kaag wil dat mensen zich meer uitspreken tegen rechtsextremisten en complotdenkers. Op een partijbijeenkomst zei Kaag dat ze de democratie bedreigen. Door erover te zwijgen groeit het alleen maar, zei ze. Kaag vindt dat extreemrecht steeds gangbaarder wordt. Een op de vijf Nederlanders gelooft volgens haar dat er een kleine geheime groep wereldbeslissingen neemt.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze: ZFM. Typisch lammens met Ger-lammens. I got my mindset on you. I got my mindset Kom lieve mensen, nogmaals de beste wensen voor als je vorige week niet geluisterd hebt naar mijn nieuwjaarsprogramma voor dit nieuwjaar 2023. En welk wint het getal al Benno? Ja, ja. 2-0, 2-3. Ja. We houden het lekker vrolijk op deze show na alle feesten. Doe je aan de lijn? Weer gestopt met roken of zijn al die goede bedoelingen nu al naar de achtergrond verdwenen? Wij starten vrolijk net met George Harrison en God My Mind set on you en dat doe ik ook. Samen met Benno mijn gedachten op jullie. Wensen op jullie richten en we gaan gauw door met weer zo'n heerlijk liedje van Gigou Dreu en Aloe Alouette. door hoor, de plaat. Nee hoor. Oh, Absoluut. dat dacht ik. Mireille Mathieu, wat een naam. Wat een wereldster was dat. Ik heb met haar gegeten in Parijs. Deze zingende nachtegaal. En ze uh, ging gebukt onder de manager Johnny Stark. Die maakte een ster van haar, maar toen kreeg hij haar in de greep. Ze mocht haar kapsel niet veranderen. Dat moest een bloempotkapsel zijn. Ze mocht alleen maar lange jurken dragen. En ze klaagde erover bij mij tijdens dat etentje. Ze was toen uitermate sexy en stout in het echt. Mireille Mathieu en het leuke Acropolis adieu. gaat nog steeds op een netvlies uh, gebrand... ...dat uh, optreden van Gilbert O'Sullivan in Top Pop... Nu zagen we hem met zo'n oude kapsel achter zo'n oude piano met een crisispakje aan en met een bloempotkapsel. Zo brak hij door, dat was zijn eigen idee. Want de platenmaatschappij was er helemaal tegen. Die zei: ga nog niet zo'n oudbollig image doen. Maar hij brak daardoor door. En toen hij doorgebroken was, had hij dat niet meer nodig. Toen werd hij een knappe verschijning met lang, krullend haar. Hij had als eerste succes in Nederland. En daarom kwam hij ook in Blaricum, vlak bij mij. Wonen, Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymed. And if while in the course of my duty, I perform an unfortunate tape, would you punish me so unbelievably so? Never again will I make that mistake. eigenlijk het verhaal van vier broers GIP, G-I-B-B. -B, en uh, ze maakt op een gegeven moment een comeback met het nummer You Win Again... en dat werd een Britse nummer één hit. Een vierde broer, Andy GIP, die kwam eind jaren zeventig... Uh, bij de groep. En juist toen hij als vierde lid bij de groep zou komen... stierf hij op, uh, in 2003 onverwachts aan een darminfarct. Robin en Barry Gibb gingen daar op hun eigen weg. Barry en Robin zeiden dat ze nooit meer muziek zouden maken... onder de naam Bee Gees. Maar ze gingen dan onder de naam Brothers Gibb optreden. Maar uh, nadat... Uh, die dood van die broer een tijd geleden was... zijn ze toch weer als Bee Gees gaan werken. Dat was nog een bekende naam. En waarom zou je die weggooien? Niet waar. We gaan luisteren naar de Bee Gees in Massachusetts. Beste wensen, lieve mensen, als u net afstemt en dat mag nog in deze tijd, mag je gewoon nog zeggen gelukkig nieuwjaar. Mensen in 1965 vertegenwoordigde Connie van den Bos Nederland bij het Eurovisie Songfestival met het liedje 'Tis genoeg' en ze werd elfde. Een jaar later was een grote hit bij de 'Ik ben gelukkig zonder jou' waar allemaal een beetje boze platen. Inmiddels probeerde Connys platenmaatschappij haar ook in het buitenland meer bekendheid te geven met naar in het Engels en Duits. Maar echt succes op internationaal niveau bleef uit. Ze trouwde in 1959 met Wim van den Bos. Het paar kreeg een dochter en in 1965 liep het huwelijk op de knippen. Maar omdat ze intussen bekend was onder de naam Connie van den Bos, besloot ze de naam aan te houden. Wel werd de naam voortaan aan elkaar geschreven: Connie van den Bos. Ze beschouwde dit nu als een artiestennaam en niet meer als de naam van haar ex-man. Haar tweede huwelijk was met Ger Faber, de bassist van het Lidi-trio. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren. Connie van der Bos overleed al op zondag 7 april 2002. Ze is maar 65 jaar geboren. Twee, twee weken overleed ze nadat werd vastgesteld dat ze aan longkanker leed. We gaan luisteren naar het mooie drie zomers lang.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 Vraag niet waarom, duurt dit te lang, dan wordt het sleur, de bloem, verliest zijn kleur. Drie zomers lang, was jij mijn liefste, drie zomers lang, geen uur zonder jou, het mooiste feest, dan. Gekregen in Parijs. Een gouden band van weer een andere reis. Een karretje met, ik heb je lief. Wat souvenirs. Een enkele brief, het ging voorbij. Zoals zo af zoveel, ik heb geen spijt. Ik kreeg mijn deel.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 Moist still beest kan nooit lang duren. ik heb geen space voor de rit hoferraaai werd bekend als Adamo maar hij heet eigenlijk Salvatore Adamo de Belgische zanger van Italiaans-Siciliaanse afkomst. En hij zingt door hem zelfgeschreven chansons, voornamelijk in het Frans, maar ook in zijn moedertaal Italiaans en in het Nederlands, Engels, Turks, zelfs Spaans, Japans, jawel en Duits. In 1964 was hij de bestverkopende artiest ter wereld op de Beatles na. In zijn carrière verkocht hij wereldwijd, moet je eens rekenen, meer dan 100 miljoen albums en de singles. Dus daarmee de bestverkopende Belgische artiest aller tijden. We gaan luisteren naar dat nummer waarmee hij in de vuist van Willem Duis kwam. met heel zijn familie en zijn neefjes en zijn nichtjes. Het was enig fou permité, monsieur. Aujourd'hui, c'est le ba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 Adele, die werd bekend onder de naam Adele... maar ze heet eigenlijk Adele Laurie Blue Atkins. Britse popzangeres in 2008 brak ze door bij het uh, grote publiek... met haar album Nineteen en singles als Chasing Pavements. En uh, ze ging later, schreef ze voor de uh, James Bond film... het nummer Skyfall en dat werd ook een lang verwachte hit... We gaan luisteren naar Adele en Someone Like You. It makes you feel bad Seeing me so tense No self-confidence But you see the winning. Aan de Wintertake al Onsterfelijke muziek. En dan te bedenken dat ze in 1983 al gestopt zijn. De formatie viel uiteen. En pas in 2021 kwam er een nieuw album uit. Wyatts. En in 2022 kwam er een hologramconcertreeks. Het is toch te gek allemaal. Rob de Nijs, die uh, zo ziek is, die won in 1962 op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band Rob de Nijs en de Lords. De eerste prijs was een platencontract en een nummer Ritme van de Regen. Uit 1963 werd een gigantische hit waarvan in totaal 100.000 exemplaren verkocht werden. En dat in dat kleine Nederlandje. Nou, later ging hij uit elkaar met de, met de Lords. Hij ging werken bij het Circus Boltini. Dat werd een Misser. En hij raakte helemaal in de vergetelheid... tot hij in 1971 een rol kreeg in de televisieserie... Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer. En toen was hij helemaal terug. En dat is hij eigenlijk altijd tot aan zijn afscheid onlangs gebleven. Rob de Nijs en het schitterende, het werd zomer.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 Aan. En kregen... you hey. Van het nummer Painted Black van de Rolling Stones... wordt toegeschreven aan het duo Mick Jacker en Keith Richards... In eerste instantie was het een heel rustig soulnummer, gezongen uit het standpunt van een depressieve man die wil dat alles in zijn leven in zwart verandert. Paint it black, hè. net als zijn eigen humeur. Maar tijdens de oefensessies werd het nummer wat sneller en kwam het kenmerkende gitaarspel van Brian Jones erbij. Ook voegde Mick Jagger nog een tekst toe in de man rouwt om zijn dode vriendin. Vrolijk is het allemaal niet. Paint it black, The Rolling Stones. Never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 Die Marvin McCune, oftewel Rod McCune, een icoon uit de jaren. Uh, hij was een Amerikaans dichter, hij was een singer, songwriter, een componist en ook nog eens acteur. Eind jaren 60 en begin jaren 70 was hij de populairste en best verkochte dichter in Amerika. We gaan nu luisteren naar een protestsong tegen de oorlog, weer hartstikke actueel in deze tijd: Soldiers Who Wanna Be Heroes.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 Heroes.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 there are millions who wanna be civilians Soldiers who wanna be heroes, number practically zero But there are millions who wanna be civilians God, if men could only see a lesson taught by history But all the singers of the song cannot right a single wrong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 Some of you wanna be heroes number practically zero but there are millions who have survived civilians. Soldiers who wanna be heroes number practically zero but there are millions who have survived so aardige mensen dat sommige gewoonnebe heroes we gaan naar Nana Muscuri met die strenge zwarte bril. Dan zou je denken, wat een strenge vrouw. Maar ze had een enorm gevoel voor humor. Ik heb met haar gelunst in de smugglers in bussen. En daar bleek ze een heel gezellige, vrolijke vrouw te zijn. Ze kwam van het eiland Creta, daar is ze geboren. Daar hadden haar ouders een bioscoop. Haar vader was filmoperateur. En haar moeder werkte als oefreuze daar. En uh, ze zijn uh, na de invasie in Griekenland door na Duitsland in 1941. Zijn vader zat in, haar vader zat in het verzet en ze verhuisde daarna naar Athene... toen Muscuri drie jaar was. Ze werd naar het conservatorium gestuurd. Hetzelfde conservatorium waaronder meer Maria Callas les kreeg. Na de Muscuri studeerde er vanaf 1950 acht jaar lang klassieke muziek. Luister naar het prachtige Only Love. Ik zit net te bedenken, wat ging ik toch met enorm veel beroemde sterren om. Ik at maar met ze, dineerde met ze en nog meer. En uh, dat kwam natuurlijk omdat ik voor een weekblad privé ze interviewde. Dat vonden ze meestal wel leuk in die tijd. We gaan naar weer zo'n mooie vrouw. Karsou, daar is iedereen wel een beetje verliefd op denk ik. Karsou Deumets heet ze. Ze is een uh, Nederland geboren, maar van Turkse kom af. Ze trad van haar veertiende regelmatig op in een Turkse restaurant van haar vader in de Amsterdamse wijk de pijp. Ze ging later uh, aan het conservatorium. Oh nee, dat wees er af. Op haar zeventiende kreeg ze bekendheid toen ze werd opgetreden. Ging optreden in Carnegie Hall. Mensen, ik zie dat de tijd is ongevlogen. Het is sneller gegaan dan gedacht. Als je voor het eerst luistert, nog steeds een heel gelukkig nieuwjaar. En wat mij betreft tot volgende week. Hittip van Ger. Plus, Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi. Je suis laide sans toi. Comme une orpheline dans ce dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Als c'est ce je je n'ai plus de vie Et même mon lit se transforme en denk, de gare Quand tu t'en vas je suis malade